Mooie, nou, maar mooie, het is een beetje mistig. Zeedampen heet dat geloof ik. Maar nog steeds mooi. Ja, het is zeker mooi. Het blijft mooi, maar ja. het is wel koud. De meeste mensen lopen door de weersverwachting in zomerkleding. En die wind die is verschrikkelijk koud. En nou met die zeedampen erbij, de temperatuur gaat keihard naar beneden. Jazeker, met de minuut. Maar dit is toch zeer hem! Sportlife. Hier binnen gaat de temperatuur niet naar beneden, hoor. Nee, het is hier best lekker, Ja, en uh, volgens mij zijn de dames nog steeds aan het racen of zijn ze inmiddels klaar? Nee, de, nee die zijn klaar. De dames zijn klaar. Zijn klaar, ja. En uh, om tien voor half drie uh, gaat uh, Max Verstappen weer rijden. En dat houden we natuurlijk allemaal in de gaten. Samen met Sandra Lissenberg en met Dolly Tapierik, want we hebben een drievoudige presentatie vandaag. Wat heb jij voor uh, mooie dingen nog, Sandra? Uh, ik heb nog voor mooie dingen dat uh, wij contact proberen te zoeken... Uh, nog steeds met uh, de moeder van Pleun. Pleun is een grote fan van uh, Max. En uh, Pleun die is uh, ziek, kan zelf niet naar het circuit toe komen... en heeft via social media de afgelopen week oproepen gedaan... Uh, of Max alsjeblieft naar zijn huis wilde komen hier in Zandvoort. Uh, hij woont 500 meter van het circuit vandaan en daar is gehoor aangegeven. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. En wij gaan uh, kijken of wij een reactie kunnen krijgen. Op dit moment is het nog niet gelukt. Maar uh, in ieder geval dat het gelukt is dat Max bij Pleun op bezoek is geweest... is natuurlijk al uh, een prestatie op zich. En, en ook ontzettend tof van Max dat hij het heeft gedaan. We hebben vandaag natuurlijk ook de 15e etappe in de Giro. Die gaat van Zapata naar Tolmezzo. En in die Giro viert vandaag Chris Froome zijn 33e verjaardag. En in het begin leek het helemaal nergens op. Maar gisteren was hij weer helemaal terug. Hij won de 14e etappe en staat nu op 3 minuten van klassementleider Simon Jeets. Maar 33, als Drie... ik naar nou hem kijk, dan geef ik hem bijna 50. Ja, hij zit wat merkwaardig op de fiets. Het is een wat merkwaardige renner. Maar ja, hij blijft natuurlijk toch een groot kampioen. CWM Sportlife, voor u vanuit het circuit in Zandvoort, waar het weer raar is. Het is grijs aan het worden, zeedampen. Je ziet de helft van de mensen niet meer staan. Maar waar de sfeer enorm is, met meer dan 150.000 mensen hier op het circuit. En iedereen verlangt eigenlijk naar de snelle terugkeer van de F1 op dit circuit. En hoor je die geluiden op de achtergrond? Ik word er blij van. Ik wil voetbal op dag Voetbal, dat kan niet anders dan dat het, uh, het kampioens, kampioens nu wel is in de vierde klasse C. En dat is Zwanenburg tegen HBC. En weet je wie oh. daar voor ons is? Terug van weg geweest. Ja, Maurice Havenboes. Maurice Havenboes. Maurice, Maurice, hoe gaat het daar? <laughs> Geweldig. Wat een, op hey, wat een aankondiging. Fantastisch. Nou, het, is, uh, het is hier nog 0-0. Um, um, nah, 10 minuten ongeveer. Um, niet veel gebeurd. Um, Zwanenburg... Uh, iets minder, uh, maar voor de rest uh, zijn ze elkaar gewaagd. Het is uh, fantastisch, het staat helemaal vol rondom het veld. Ik denk dat er nu een 6 700 man staat. Een, uh, een geweldige strijdschrechter hebben ze op deze wedstrijd gezet, Dave Heesackers. Jullie ook wel bekend, ook wel eens Ik in de een hey, Ga je dat nou echt zo doen, nee toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die, moet, die moeten we noemen, jongens. Het dat is een even, hier. Kijk eens, oh, bijna schot op het doelpunt van ABC. Maar het is, uh, ja, het is mijn even inderdaad, maar... Uh, we komen natuurlijk voor de wedstrijd en het is ja, een geweldige ambiance. Echt een geweldige ambiance. Wie denk jij dat het gaat worden? Ik, ik denk dat HBC het gaat winnen. Oké. Okay. Nou, ik hadden... denk dat HBC Ik denk dat ze meer kwaliteit hebben. Ze zitten thuis ook gewoon van z'n 3-0. En zoals ze nu naar uitziet hebben ze een licht overwicht. Maar uh, kom vooral straks nog even bij me terug. Dat doen we absoluut maar op. Oké. Okay. Leuk hè. Dank jongen daar. Hoi, je Oké. Okay. Gaan wij nog even verder met wat berichten uit de voetbalwereld. Want Victoria Pielsen, en dat zegt u natuurlijk een heleboel... ...die zijn voor de vijfde keer kampioen geworden in de historie in Tsjechië. De ploeg van trainer Wawel Vrboa verslaat in eigen stadion FK FC Seplice met 2-1... Titelverdediger Slavia Praag gaat met 1-3 ten onder bij Jablonek. En dat is toch wel een, een verrassende ontwikkeling daarin. Wil kant. jij nog een keer de naam van die coachje noemen? Nee, doen we maar niet. Hè. Maar ik wil wel de naam noemen van, de, van die mooie vrouw die naast me zit te presenteren. Sandra lissen -Beller. En die spreekt wel Tsjechisch. Hè? Oh echt? Die spreekt Tsjechisch, ja. Nou, dus nou, die kan hier. vertellen dat het Jablonek is in plaats van Jablonek. Ja, nou zie je, dat is, dat is, ja, nou, ja, we doen ook wel een Verrassende beste, kwaliteit. He. Ja. Wat heb je nog, San? Uh, ik heb nog uh, de. Nou ja, je ziet dat mensen zich aan het opmaken zijn voor uh, de race van uh, Max en uh, Daniel. Dat is eigenlijk waar ze wel voor gekomen zijn: uh, naar dit circuit. En dat uh, over ongeveer een minuut of vijf, een grof van vijf minuten. En uh, de mensen blijven ook nog steeds binnenkomen. Ik vind dat onvoorstelbaar. Ja, maar als je weet dat de files tot ver achter uh, uh, Haarlem stonden... Ja, en, en daarom... dat de hele zeeweg dicht zat... en dan zegt de ANWB, er zijn geen files. Nou, ik ga je vertellen, het staat allemaal vast, hoor. Ik, ik, ik, denk, ik denk dat, dat Nederland ook... één grote file is op dit moment. Nederland staat gewoon vast. <laughs> <Allemaal> <laughs> Bij zal woord, hè? Ik, Bij het woord. Uh, ik, ik zag vanochtend op Facebook een filmpje van iemand die Zandvoort uitreed... en die had uh, haar telefoon aangedaan in de auto. Ze was gelukkig bijrijder... Dus dus het is allemaal legaal gegaan. Ja. En er was werkelijk file tot aan de Lankhorstlaan En dat was om half negen vanochtend. Ja. En het wordt echt uh, met klem uh, gezegd... kom morgen met de trein, mensen. Uh, morgen is er ook nog zo'n prachtige dag. Zonder Ricardo, zonder Kooltard. Maar wel met heel veel max ja, nog. Want, want dat je Zandvoort bereikt met de auto... is tot en toe. Maar dan moet je die auto nog kwijt, hè? Precies. Ja, en je Kijk, moet ook terug, hè? En, ja, en je moet weer terug. Dus uh, wees verstandig en laat hem thuis. En weet je, er rijden... Van fantastische bussen die zijn volgens mij zelfs gratis. Je wordt overal naartoe gebracht. Dus waarom zou je het risico nemen om in zo'n fiets te gaan? Ja, zo is staan? het ook. Belachelijk ja. gewoon. Ja. Ja, het is ja. te doen, maar wees verstandig. Kom met het openbaar vervoer of op de fiets. Als je dichtbij genoeg woont, uh, niet in Appelscha, <laughs> kom op de fiets. <laughs> ik ben op de grootste sportevenementen geweest in de wereld. Hè? En daar komen heel veel mensen bij Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Maar wat hier, ze zeggen 150.000. Ik geloof er helemaal niets van. Jij denkt ja, dat er denk veel meer zijn? Ik denk dat we echt richting 200.000 man gaan. Echt waar, joh. Je ja, ziet kijk waarom je heen alle, alle, alle duinen. Je ja. ziet geen stukje gras meer. En geen, geen stukje duin meer. Het zijn allemaal mensen, mensen, mensen. Overal. Maar ja, het is ook een ja. feest, hè. Want er is een geweldig reuzenrad. Ik zie mensen in kleine kartetjes rijden. Er gebeurt ja, van alles. Ja, er dat gebeurt van, van alles. Gigantisch. Van een het, het is niet alleen... Uh, <laughs> het traject. Is Ondertussen ja. komt Jan Lammers... ook weer even voorbij scheuren in die LNP2-auto. Ja. Wat een monster is dat, hè? Ja, dat is fantastisch, joh. Het is werkelijk... een onwerkelijk gebeuren. Want die, die, die zeedampen die hangen daar overheen... en dan de zon die aan het knokken is... om, uh, om er weer doorheen te komen. Al die mensen eten, drinken... kijken, praten... En vooral met hun neus tegen dat hek staan om dan in een honderdste van een seconde zo'n auto voorbij te zien scheuren. Het is fantastisch. Wat vinden jullie van de, de plek waar wij nu zitten? Ja, een beetje luidruchtig hè? <laughs> nou ja, voor, de, voor de, ik wou zeggen de kijkers thuis, voor de luisteraars thuis. We zitten in uh, restaurant, heet het restaurant La Lacours. Ja? ja. La ja, in, uh, uh, ja, goed, dat is eigenlijk uh, schuin tegenover de, de Pitstraat. Schitterend uitzicht. Druk, want er lopen ook gewoon een hoop mensen binnen. Uh, gelukkig zijn nu de meeste mensen weer buiten, want op een gegeven moment stond er een wachtrij voor, uh, voor de toiletten. Nou, ik denk dat dat ook gemiddelde wachttijd een half uur was. Dat de, uh, de NOS dat niet opnoemde, vond ik wel bijzonder, maar goed. Uh, nou ja, goed, we zitten hier op een hartstikke mooie plek. En uh, ja, er, er staat ons nog een mooie middag te wachten. Ja, want uh, Justin Luiten zit bijvoorbeeld bij DSOV tegen TAC90. En dat is een belangrijke wedstrijd. Want daar is in theorie nog een kampioenschap die, te halen. Die daar, gaan we gaan we nu zo, bellen. daar gaan we zo even naartoe. Maar we hebben verder uh, natuurlijk vandaag nog veel andere dingen op het sportgebied, natuurlijk de Giro d'Italia. Natuurlijk zijn we bij de wedstrijd om de promotie, of laat ik zeggen eigenlijk het blijven in de eredivisie voor Sparta Rotterdam tegen FC Emmen. FC Emmen zou voor het eerst in de eredivisie kunnen komen, dat begint om half drie. Later om kwart voor vijf de Graafschap Almere. En dan hebben we natuurlijk ook nog de wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden. Zoals Bloemendaal tegen Oudekerk, zoals Geelwit tegen Nieuwsloten, VVH tegen Roda 23 en VSV de Zouaven. Ja, we gaan snel door, hè? ZFM Sport Live, we gaan naar Justin Luiten. die zit bij DSV tegen TAC 90. Hoe is het daar, Justin? Ja, fantastisch weer, Kenny. Goedemiddag, Martijn ook. Goedemiddag, uh, uh, Ja, het de hele dood is uitgelopen voor een, uh, een strijd, eigenlijk, uh, belangrijk voor kampioenschap. Het uh, uh, DSOV staat bovenaan, samen met PEC uit Den Haag, met een, uh, evenveel aantal punten... ...maar ook een evenveel aantal doelpunten. De stand is natuurlijk met 1-0, gemaakt uh, in de eerste minuut eigenlijk meteen al door uh, William de Carolina, die zijn mannetje uitklapt in de verre kruis schiet. Uh, ze uit op een klein hangelijk momentje, waarbij een terugbal overdoen van uh, Jesse Molenaar heen stuiteren, die nog terug wist te komen, via de lat weer uit zijn doelmond te koppen. En uh, ja, zo gaan we lekker verder, uit verder nu van Molenaar uh, richting uh, Carolina, die daar een elleboog in zijn nek krijgt en de uit meekrijgt. Stand 1-0 en uh, ja, het is nu al een vermakelijk potje. Justin, heel even nog over gisteren. Wat is er gebeurd bij die wedstrijd van Zandvoort? Uh, in welk opzicht bedoel je? Nou ja, het schijnt gestaakt te zijn. En waarom? Uh, nou, er was een klein, uh, klein beetje duwen trekken. En uh, er was één klap gevallen. En daar had de grote schijntechter om een afkoel te uh, Maar na een minuut of vijf uh, hebben we de grote wedstrijd uitgespeeld. En hebben we 3-3 uh, eindop gemaakt. De laatste wedstrijd was dat hè? Maar zeker de laatste wedstrijd, kampioenschap zit erop en uh, we gaan uh, volgen. We naar volgend jaar in tweede klasse. Wie denk jij dat vanmiddag wint, DSV of Tak? Nee, DSV gaat dit wel winnen. Ja, wow. hou je ons ja. op de hoogte. We bellen je weer, hè? Doe ik zeker. Dag Doe ik weer. zeker. Later. Doei jongens. Doei. Gaan wij zo meteen praten over de race van Max verstappen en dat uh, gaan we doen met uh, Willem van Denzen. Die moeten we dan gaan bereiken nu, want het is bijna tien voor half drie en dan begint dat grote gebeuren. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het gaat. Inmiddels kun jij misschien via een plaat of dat telefoongesprekje maken. We hebben drie minuten voorsprong op het peloton en in die kopgroep van 24 renners. Onder andere de Nederlander Maurits Lammerting. Ja, de race van Max Verstappen is begonnen. We gaan naar Willem van Denzen. Hoe staat het ervoor? Nou, uh, Max uh, Verstappen en Daniel uh, Ricardo en ook uh, David Coulthard, uh, die zijn nu bezig uh, met een uh, tweede demonstratie van de dag. Eerder vandaag zijn ze ook even de baan op geweest. Dat was meer om uh, te kijken of alles in de auto's uh, in orde was. Maar nu gaan ze het voor en zullen ze daardoor uh, wat groepstarts ook nog maken voor de tribune. En ze zullen ook nog wat uh, donors uh, her en der op het schiet maken. Laat maar even, even horen wat jij hoort, zometeen als ze voorbij komen, uh, uh, Willem. Dus praat maar even ja, door. Ja, dat, dat kan nooit lang uh, duren. Wat we ondertussen doen, uh, Jaap Koper en ik, uh, we vinden ons tussen de 16 dames uh, die net de race hebben gereden. Jaap is bezig met uh, wat interviews. Uiteraard, uh, Jaap Koper kennen de Zoek je als eerste uh, de muzikant uh, op uh, in het uh, geheel? En dat is uh, ja, de welbekende. Uh, en nou, dan kom ik even niet zo op. Ellent en maar daar is Jaap mee bezig. Dus dat zal die later uh, bij jullie aanleven. Ik hoor de uh, Formule autos al hier vlak achter me aankomen. Dan moet je nog even een bochtje maken. En dan komen ze zo dadelijk uh, voorbij. En dat, uh, ja, voor mij is het genieten. Ik hoop voor een hoop mensen. En een hoop mensen kennen uh, ook hier in Zoanvoort. Weet ik dat ze genieten van dit geluid. Wat hier uh, zo dadelijk... Uh, aan gaat komen. Even stilte voor de storm nog. En dan, uh, fantastisch he, dat geluid. Op. Dat is echt een van de mooiste dingen die we hebben in Zandvoort. Dat racegeluid. Ja, heerlijk. Ja. Dat, dat is heerlijk. Daar komen, komen ze aan. En iedereen is stil. Mooi hè? Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Wat zeg je? Het is zo mooi man. Het is fantastisch. Ja, dat is geweldig. Ja. Wie en er nu op. hebben we er maar drie. Uh, ja, in vroeger tijden was het geweldig nu natuurlijk met de startvelden van 25 en formule 1-auto's. Een oh, oh, oh. beetje het geluid wat we ook gaan terughoren later in het jaar natuurlijk met de historische Grand Prix, maar ja dit heeft het toch. En het is jammer uh, dat de huidige formule 1 niet meer zo mooi geluid maakt. Dit zijn auto's uh, van 2011 en 2012. En ja, het heeft wat en het blijft wat houden. mooiste geluid wat uh, ik uh, die is altijd er ervaring gehoord, Dat is van de Ferrari's uh, V12 geweest. Uh, echt het jankende en snerpende geluid. Maar dit van die V8, ja, dat is ook geweldig. Willem, de coureurs zelf die hier zijn... die zeggen dat de, de F1 hier op Zandvoort absoluut mogelijk is. Hè? Dat er niets hoeft te veranderen. Nee, ja, er zijn coureurs... Uh, die zijn enthousiast op Zandvoort. Ja, uh, Wordt genoemd oldschool baan. Er zijn er nogal wat op de wereld. Vooral in Amerika. Ja. Het is ook een baan natuurlijk. Als je een foutje maakt wordt het afgestraft. We zien tegenwoordig op die uh, nieuwe Formule 1-sequies. Hele brede asfaltstroken naast de baan. Ja, maak je dan een foutje. Ja, rij je over een stukje asfalt. En je rijdt de baan weer op, op ja. de baan. Zoals Zandvoort is het niet mogelijk. En het mooie aan Zandvoort voor veel coureurs is ook het hoogteverschil. Ik weet niet of je al eens te over bent geweest. Even een moment. Oh, oh, oh Willem! Wat een feest maar, jongen! Dit is ongelooflijk. Even, even nog het hoogteverschil als je in een, een wat sneller auto meegaat over die je gaat heen terug op richting schijf, als ja, dat hoogteverschil en schijf wat weer naar beneden. Is geweldig en ja, om dat te rijden ja, is, is ook heel mooi. Geweldig, Willem. Dank je wel voor je bijdrage. We horen straks graag verder van je. Dank je wel. Oké, okay, tot straks. We gaan even naar het voetbal. Want de FC Emma coach Dick Lukien gaat met zijn ploeg vol voor de eredivisie. We willen niet voor de Olympische gedachten spelen. We gaan onze huid duur verkopen, spreekt Luquien. strijdvaardige taal tegen Fox Sport. Het is een groot compliment richting de club en mijn ploeg dat we hier nu staan. Ik denk dat het 50-50 is. Afgelopen donderdag gingen we niet zo goed om met de spanning. Maar ik heb er vertrouwen in dat het vandaag wel lukt. Het geloof is er in ieder geval. En dat is natuurlijk prachtig. Aan de andere kant staat dan Dick Advocaat. Die kan met Sparta vandaag behouden voor de Eredivisie worden. Maar de 70-jarige coach zal er niet veel van kunnen genieten. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ik was liever meteen veilig geweest. Al dus advocaat voor de camera van Fox Sport. Je moet natuurlijk ook een beetje energie krijgen uit resultaten en hoe je speelt. Dat is niet vaak gebeurd dit seizoen. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. We moeten nu laten zien dat we er alles aan gedaan hebben. Het maakt. Echt wel uit. Maar, hij wist toch van tevoren toen hij daar aan de bak ging dat er een kans was om dit uh, te gaan meemaken. Ja, hij, ja, dat weet ik. Club met voor mij de kleinste begroting op het Chelsea Journal. Het is onvoorstelbaar. Ik weet ook niet wat er gebeurt hoor met dit soort mensen. Want uh, ja, je, je, doet hij, hij doet hij het nou voor het geld of, of nee. doet hij het voor? Ja, dat, dat, dat durf ik ook niet zeggen. Nee. Nou goed Hen, we gaan naar een plaatje en dan uh, praten we zo weer verder met. Uh, en dan gaan we kijken wat er langs de velden verder gebeurt. Hartstikke goed. Sparta en de Graafschap, Sparta en Almere City. Emme en de Graafschap, Emmen en Almere City. Bij Sparta klinkt het Spartalied, S-P-A-R-T-A. De spelers zijn op het veld, we houden u daarover op de hoogte. Ongelooflijk spannend allemaal. In de Giro d'Italia is er een kopgroep van 24 man. Daarbij de Nederlander Lammertink. En Sandra Lissenberg is bezig geweest met dat geweldige verhaal... over dat jongetje dat in contact wilde komen. Dat gehandicapte jongetje met Max Verstappen. En wie kwam er? Klein stukje op Facebook, Max Kwam. Het dat, dat, dat was zo'n prachtig verhaal. Donderdag plaatste de moeder van Pleun. Pleun is een 14-jarige jongen uit Zandvoort met een spierziekte. Uh, groot fan van Max Verstappen, maar door zijn ziekte um, is hij erg gevoelig voor geluid, drukte en prikkels. Dus is Pleun niet in staat geweest om naar het circuit, Of is Pleun niet in staat om naar het circuit te komen? En het, de oproep kwam afgelopen donderdag op social media of uh, ja, Max alsjeblieft een ontmoeting, uh, of er een ontmoeting geregeld kon worden uh, tussen Max en Pleun. En nou, hoe mooi is het op, om dan op Facebook te zien uh, door Marije ten Broeke, de moeder van, uh, van Pleun, dat het inderdaad is gelukt. En ik raad iedereen aan om even naar Twitter of Facebook te gaan. En de foto te bekijken. En uh, ja, een foto zegt meer als duizend woorden, zijn Marije. En uh, daar heeft ze ook groot gelijk in. echt prachtig dat zulke dingen gewoon nog echt lukken. Zeker, goede actie. En, en voor, dat, voor, voor dat mannetje natuurlijk. Ja, ik, uh, Wat ik, overkomt je dan, hè? Ja, ik ja. vroeg Marije. Ik zeg van: is, is Pleun nu aan het luisteren naar de racegeluiden? Pleun is een heerlijke wandeling aan het maken. En ondertussen luistert hij inderdaad met de racegeluiden op de achtergrond. Dus, uh, ja, ja, dus nou, hij geniet echt, vandaag. Pleun, fantastisch. Fantastisch jongen en we gunnen het je zo. Ja, en, en, absoluut. hoe mooi van Max, hoe jong die ook is. Ik geloof dat hij 20 ja. of 21 is. Dat hij dan uh, gehoor geeft aan zo'n oproep. Mooi gebaar. En naar zo'n kind toe gaat. Het is niet alleen een geweldig coureur, het is ook een geweldig mens. We gaan voetballen. Tjerk, de blauwe Bloemendaal, oude kerk. De laatste kans voor een periode, Tjerk. Uh, goedemiddag, dat klopt natuurlijk uh, Helemaal uh, wat je zegt Eddie Het is uh, voor uh, Bloemendaal en voor oude kerk Is het gewoon allebei spannend Want allebei moeten ze winnen Om dus in de race te blijven Voor uh, die periode Voor die laatste periode Om dan alsnog mee te doen Aan de, aan de, de play-offs uh, Zoals we het keurig noemen Of uh, de na-competitie Op het uh, op een Hollands woord te zeggen Voor uh, promotie natuurlijk Op dit moment is Bloemendaal een aan aanval Aan de rechterkant van het veld Het is Tim Beer die de bal heeft Tim Beer de plaats van het middenveld Aan Daan Gellemans Daan Galemans plaat hem Helemaal terug aan de rechterkant het hetzelfde. En het is de Frizio die die probeert aan Tim Jong te bereiken. Dat lukt niet. Die bal die wordt gekopt in de verdediging. Maar dan is het aan Gellemans die je mee erom oppakt. Ja. Dan Gellemans aan de linkerkant van, van hetzelfde. Probeert dan uh, weer Joost van de Bogen te bereiken. Dat lukt niet omdat de verdediger van uh, oude ertussen komt. Maar het is een ingooi voor het Bloemendaal. En dat betekent dat Daan Gellemans die ingooi gaat nemen ter hoogte van het Zwitsergebied. Komt die bal naar Tim Jong. Tim Jong heeft die bal in zijn voeten klaar. Ze hem terug met Daan Gellemans. Die zal hem gaan moeten voorzetten. Doet hij ook. Maakt er een actie. En probeert het dan langs te komen. Zet die bal ook vol, maar. Dan is de verdediger van Oude kerk die er nog tussen kan komen en ondertussen is die bal natuurlijk over de achterlijn gegaan en is het in is het een voor de oude kerk aan de rechterkant. wordt hij meteen omgepakt. Gaan dus we kijken waar hij heen kan spelen, de oude kerk. Dus uh, op het middenveld uh, komt dan uh, Tim Beren tegen. Die, Beren, die kan er net niet bij komen. Maar is een oude kerk die gaat proberen door te spelen. Naar de rechterkant En telkens dus Mitchel met Mitchell Nederlands. Die gaat de zelfs binnen. Moet het dan voorgezetten. Maar is er is een schoenmaker die er goed tussen glijdt. En die bal dus uh, wegglijdt voordat hij gevaarlijk kon worden. En dat betekent een hoekschop aan de rechterkant. En Mitchell Nederlands neemt meteen heel snel aan de rechterkant. Komt die bal. Het zal nog vertwijfeld ingebracht worden. Is dus weer om de schoenmaker die hem weghaalt. Joost van de de gaat Joost van de Bogen. heeft de bal in zijn goed. Gaat ze nou het maken. Plaats van Joon. Joon nog in, in het centrum van het veld. Gooit die bal dan terug naar de Joos de de Van de boog aan de linkerkant en Nel van Jordaan. Nel van Jordaan kan ontdribbelen met die bal. Heeft iemand voor zich. Gaat kijken hoe die heen kan spelen. Ziet dan van de boog helemaal vrij staan. Van de boog gaat plaatsen terug dan eventjes. Want helemaal die kan er niet bij komen, Maar de schoenmaker die hem pakt en verpleegt het zelf Meteen in één keer naar de rechterkant het veld, via Ziawten. Bartenwienen terug. In het centrum. Uh, richting Schoenmaker. Schoenmaker plaatst hem helemaal diep. aan de rechterkant van het veld en Frizo de Jager. Frizo de Jager heeft die bal op zijn voeten. Die kan hem niet houden. Dat betekent dat die bal over de zijlijn heen gaat. En ter hoogte van de cornervlag komt erin. Gooi van Bloemendaal. Spannend, het daar, uh, dus. Het is Lars Van Eyck die hem oppakt. Lars Van Eyck schiet er dan voor. En dan moet daar Nels van bij komen. Dat is de kleinste van het geel. En dan is het Boogaard die hem nog terug kan brengen. Boogaard gooit hem op Beer. Beer. Joon kan erbij komen. Kan Jan nog wat doen? En Joon schiet. Maar dat is net in de handen van de keeper. En dat betekent dat die aanval. Over heel veel schrijven afgeslagen is. Maar dan stand hier nog steeds 0 tegen 0. Geweldig, geweldig verslag, weer, Tjerlik. Uh, Dankjewel. <laughs> Tot straks. <laughs> Tot straks. Yes. We hebben even een tennisbericht. En dat komt uit Rome. Svitolina wint simpel van Galep in de finale Rome. Uh, Elina Svitolina schrijft net als vorig jaar het WTA-toernooi van Rome op haar naam. De Oekraïense heeft in de finale geen enkele moeite met de Roemeense Simona Galep. De nummer 1 van de wereld: 6-0-6-4. Het is een spannende sportmiddag. Vanaf het circuit in Zandvoort melden we u dat de wedstrijd Geel-Wit Nieuwsloot net begonnen is. Wordt Geel-Wit kampioen Danny Prinsen. Goedemiddag. Uh, nou, zoals er de eerste paar minuten eruit ziet, gaat het uh, geen moeilijker bij worden. Uh, Geel-Wit volop in de avond. De eerste kansen zijn nog genoteerd. Het gaat alleen nog 0-0. En wat... Dit is ZIWM Sportlijf. We gaan heel even naar Rotterdam, waar Sparta na een voorzet Robert Muren op het doel ziet schieten. Maar de bal die belandt op de lat. Publiek veert op, maar de stand is nog steeds 0-0 bij Sparta. Maar we hebben vanmiddag ook VSV tegen de Zouave. Johan Kruiskens, hoe gaat het daar? Nou, wat denk je? Ook 0-0. <laughs> nee, maar VSV doet wel inderdaad uh, zijn laatste kans. Ze Vecht als Leeuwen, Ik kan niet anders zeggen. Ze zitten er bovenop, en uh, ja, ze hebben hun laatste kansie natuurlijk. Kijk, ja. als ze zou winnen en VVS 27 zou verliezen, dan heb je nog kans om wat in nacompetitie competitie te komen. En dus het is paraasje. Jij en weet, je je fliezen... weet precies wat dat is, hè? Voorkomen dat je ja, in ah. <laughs> de... na competitie We gaan er de na competitie We gaan er naartoe. Dus we gaan promoveren er naartoe natuurlijk met voor de volks. We gaan niet, nog uh... <laughs> Oh, maar hebt met uh, uh, <laughs> We hebben het uh, op We hebben gisteren heb ik met Johan de helft staan kijken bij, uh, bij Stormvogels. Uh, ja. uh, Johan, wat vond je van die wedstrijd? Ja, ik, ik, ik praat er een beetje bij Ik vond ik vo, bij ons uh, Stormvogels het voetbal proberen. En Muiden had dat niet. Muiden was alleen maar vooruit schieten. En de tweede helft waren wij ook veel beter. Maar ja, je moet wel de kansen. En ik ben heel eerlijk. Ik had een hele goede schijntrichter. Ik kan niet anders zeggen. Want als je in een de derby een schijntrichter hebt. Die geeft geen gele kaart. Dan doe je het goed bij mij. Ja. Bedankt. Bedankt. Ja. ja, had hij ook wel weer een film kunnen geven, maar ja, oké. Okay. Behoorlijk Dat maakt ook een van je, Johan. Dankjewel. Ja, is goed. Hoi, hoi. We gaan even... Uh... Iets anders doen Martijn. Oh jee. De Giro d'Italia, daar moet nog zo'n kleine 78 kilometer gereden worden. En de voorsprong van de koplopers, die is weer wat kleiner geworden. De 24 koplopers met de Nederlander Lammertink. En dat is nu nog maar rond de twee minuten. Dus uh, ja, uh, er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Maar die, die, die aankomst die is weer geweldig bergop. Dus daar gaat alweer de nodige uh, actie van de kanonnen... Getoond worden, daar kun je op rekenen. Ik ben alleen benieuwd, want gisteren hebben ze zoveel moeten geven. Ik ben bijna van overtuigd dat er vandaag mannen door het, door het ijs gaan zakken en op grote achterstand binnenkomen. We gaan het zien. Dat was nog even het geluid van Max Verstappen... die gereden heeft uh, samen met Ricciardo. Maar de mannen zijn klaar met hun wedstrijd. En wat zie je nu op het circuit? Hoe, voor zover je kan kijken, want die, uh, die dampen vanuit de zee... die hangen overal over de, over de duinen heen en je ziet maar de helm. Maar met tienduizenden gaan ze nu naar huis. Die mensen zijn dus alleen voor Max Verstappen gekomen. Uren in de file gestaan. En daar gaan ze. Het is echt drommen met mensen die er nu uit weglopen. Maar aan de andere kant... Op de calls staan nog drommen met mensen. Wat een ongelooflijk groot aantal mensen zijn er geweest vandaag, Dolly. Ik zit hier alleen met de eten te eten en de Eet smakelijk, drinken. Dolly. Eet smakelijk. Ja, ik heb dat aan mijn zin. Nee, hey, het is uh, ja, niet te geloven joh, wat, wat de mensen erop af zijn gekomen. Ik ben benieuwd of er nog wel mensen vanmorgen over zijn die een ja, kaart hoor. hebben. Ja, zijn er zat nog? Let maar op. Ja? En ik, ik ben morgen ook weer terug, maar dan uh, privé. Dan als burger? Uh, dan als bu gewone, gewone normale als burger. burger samen met mijn dochter. <laughs> maar je merkt het inderdaad hier ook. In, uh, wij zitten in restaurant Lacours, uh, vlak bij de pits. En uh, op het moment dat Max en Ricardo aan het racen waren, uh, was het hier doodstil. Geen rijen. En Niemand, ze zijn ja. klaar en ze staan Huppa. hier weer vijf rijen dik hun uh, drankjes en, en hun uh, broodjes. Precies, ja, en ook dat. Het was in één keer doorlopen. En het, het, het lijkt inderdaad, het, uh, het spreekwoord is Rome zien, dan sterven. Nou, dit was ongeveer Max zien en dan sterven. Want iedereen het inderdaad het? Uh, gaat nu naar huis. Terwijl Max en uh, uh, Daniel Ricardo, die hebben nog een uh, taak te volbrengen. Het, uh, maar niet echt uh, actief op... Uh, op het circuit, dan wel uh, jury zijn in, even kijken, in de Red Bull Caravan Race. Dus, uh, en daar fungeren, gaan ze dus niet zelf racen, maar dan fungeren ze als jury. Ik weet niet wat ze precies gaan jureren. Wie uh, de mooiste caravan heeft, of wie het mooiste het gras ontploegt. Zijn er nog caravans uh, over, zou je zeggen? Ik, ja, ik denk dat er, in, in Nederland zijn er sowieso, denk ik, genoeg caravans om, om hier mee te racen. Maar ik, ik krijg echt een beetje zo'n melancholisch gevoel. Ik denk André van Duin, me gras, me gras, weekend. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe mooi was dat met de achteruitrijrace. En ik vind eigenlijk dat ze er misschien over na moeten denken om die nog eens een keer terug te laten komen. Is dat hier al eerder ja. geweest op, uh, op Zandvoort? Ja, Martijn. Ja? Ja, ik denk dat dat voor mijn tijd is. Jo. Ja. Nou ja, maar als we naar links kijken zien we genoeg caravans. En die moeten binnenkort allemaal verdwijnen. Dus ja, als dat, dat... mensen niet weten waar ze met hun caravan naartoe moeten, is dat dan misschien nog een bestemming. Het is dus wel sneu, hè. Als je daar ik, ik denk... altijd gestaan hebt je hele leven en je moet ineens weg. Zonder compensatie, zonder vergoeding. Dat is heel simpel. Heb je zo'n mooie plek gehad? Ja. ja. Ik heb een hoop evenementen meegemaakt in mijn leven, jongens. Van grote Olympische Spelen tot Paralympics tot wereldkampioenschappen. Maar wat ik hier vandaag gezien heb, is ja. echt ja. onvoorstelbaar. En dat hadden we vroeger altijd, hè? Eén ja. keer per jaar met die, met die grote ja. Grand Prix. Mijn ouders hadden toen uh, horecazaken. En die draaiden gewoon in die week rondom de Formule 1. De helft van de jaar omzetten. Ik bedoel maar. Zo! Wat een drukte en wat een gezelligheid. En, en ja, dat was fantastisch. Ik, ik hoop toch echt dat het terugkomt. Ik woonde in Zandvoort Noord. En we hadden voor onze flat hadden wij een, een heel groot speelplein. En uh, op de dag van de Grand Prix, eigenlijk het hele weekend, kwamen daar gewoon auto's staan. En geen ja. handhaver. Ja. Die je hoorde, want die waren er toen uh, nog niet. Nee, die waren Maar er het, was, het op, hoorde bij het dorp. Betaald parkeren Blikjes 3S verkopen, inkopen voor, voor een kwartje, ja. verkopen voor een Routes, gulden. Maar Martijn, weet je nog wat een gulden is? Ja, dat oh, wel. Mijn zoon zat driftig uh, stapels met routes te tekenen. Met sluiproutes. En die verkocht hij dus. Hij oh, woonde slim. op de Sofiaweg. En die verkocht hij. Maar dan wisten ze natuurlijk niet dat Ach, ze de, de van het uh, ja, begin van de Zandvoortse ook weer klaar liepen. Ja, maar in ieder geval. Leuk. Ja, nou, het is een fantastisch evenement. Dat uh, mogen duidelijk zijn. We moeten even naar het voetbal, want er wordt in Rotterdam nog steeds uh, gespeeld op die plek in de Eredivisie. De eerste 16 minuten was er één kans voor muren. Daarna was het toch eigenlijk heel slecht spel. Er wordt heel slecht gepaast en de stand is er nog steeds 0-0. Gaan we verder met een stukje muziek, Hen, voordat we het uh, tweede uur ja, alweer gaan afsluiten? St een stukje muziek of een mooie plaat? U mm, is het langer in Ja, lekker. Lekkere muziek, uh, Martijn. Dat krijg je toch weer goed voor elkaar. Dank je wel, Ian. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat onze Celeste bij VVH tegen Roda 23 is. Hoe staat het daar, Celeste? Um, het staat, uh, het is nu inmiddels rust. Um, en uh, net vlak voor rust uh, werd een 0-1 gescoord door Roda, helaas. Ja, dat is wel een goede ploeg, hè? Ja, maar ik moet zeggen, VVH houdt zich uh, keurig staande. En uh, de verdediging was prima, alleen dit was echt een, uh, een beetje een gemiste... Kans. Het is ook, moet ik zeggen, een beetje een wedstrijd vol uh, mislukte kansen. Want uh, beide ploegen hadden al, uh, het had al een hele andere stand kunnen zijn inmiddels. Dus uh, op, wat, wat dat betreft doet GVH het niet slecht. VVH is echt aan het knokken voor de laatste kans. Zo ja, het. absoluut. Zeker weten. Nou, ze zijn ook uh, druk naar de eindstanden, van de, of tenminste de tussenstanden van de andere ploegen aan het bekijken. En ze zijn vrij positief, want ze zeiden al, we stonden vorige week ook uh, na de eerste helft met 1-0 achter. Dus het kan nog goed komen. Hopen nee. dat hij gelijkmaker komt, hè? En hey, nee, niet vergeten, Roda ik is gewoon nog volop in de titelstrijd. In de ja, en de, Roda 23 ja. is echt een goede ploeg, hè? Dus dat het, uh, ik zeker, absoluut. Ben klopt. ik het mee eens. Ja, ik vind het toch wel mooi. Dankjewel, Celeste. We komen graag bij je terug om te horen hoe het verder Gra gaat. Graag gedaan. Even naar de Giro d'Italia. Want we hebben u verteld dat er een kopgroep is van 24 renners... met daarin de Nederlander Lammertink. En die was vanmorgen vlak voor de koers was die in gesprek met uh, journalisten. En toen vertelde hij, ik denk dat Mitchelton... Scott de koers weer zal controleren en dat Yates voor de etappe 7 zal gaan. Dat zijn Morgens Lambertink voorafgaande aan de etappe. Hij zit nu in de kopgroep met een voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton. Maar het zijn wel 24 mannen bij elkaar. Maar ik zeg het u nogmaals, die aankomst is weer bergop, super zwaar en dan zal het echt weer tussen de grote gaan. Nou, eens even kijken, wat hebben we nog meer voor nieuws? Dolly, heb jij nog iets? Oh, ik ja, oh. Sorry, sorry, sorry. sorry. <laughs> ik ik ben was ook het druk. Ik even op een gezet. Ja, dat, ja, nou, ja, dat ja, moet ja, af en ja, toe, ja, hè, met ja. die vrouwen. O, ze hebben altijd die smakkende geluiden. Ja. ja, maar eten is al lang op, hoor. Ja. Nou, nee, we he, zitten eigenlijk te wachten uh, op de Ford Fiesta Sprint Cup straks. Die gaat over vijf minuten beginnen. En ik ben zo ontzettend benieuwd waar onze veldlopers uh, zijn gebleven. Ja, ik heb geen flauw idee. Wijfje. Waar is uh, Jaap met, uh, voor een uh, leuk interview uh, iets terug je... te koppelen? Ja. Maar je, je vindt toch niemand terug in deze drukte? Uh, nee, nee, nee, nee. We nee, moeten ze uh, we... morgen maar een vlaggetje op hun hoofd zetten. Ja, of we... dat is, ja, ja, ja. of een helm. Ik ja. ja. <laughs> ben erg benieuwd wie die Ladies Cup nou uiteindelijk heeft gewonnen. Ja. Uh, ik las op uh, Instagram dat Brit Dekker als ene laatste moest starten. Dus ik vermoed dat die het niet gewonnen heeft. Nou, uh, je weet het nooit met Brit, hoor. Dat, was, <laughs> oh, Brit wel, dat is ook weer helemaal waar. Uh, morgen racen de dames trouwens nog een keer. En dat oh. is om uh, vijf voor twee tot tien over twee. En uh, daar zal dus de uiteindelijke winnares uh, naar voren komen. Ja, lekker. Leuk, wat leuk, ik, leuk. Wat ik nog, uh, hoeveel seconden hebben we nog Martijn? We hebben nog twee minuten in. Ja. Oh, dan moet ik die volpraten over de Giro. <laughs> ja, doe, doe Het is ding. heel erg slecht weer in Italië, wat betreft die vijftiende uh, etappe die we vandaag hebben. En dat gaat natuurlijk ook zijn invloed hebben straks uh, in die beklimming. Daar kun je niet omheen, hè? Dat is uh, altijd heel moeilijk als er regen is en de weg is glad. Dan trek je die fiets makkelijk om en dat zijn natuurlijk heel vervelende dingen. Dat is duidelijk. Ik ga proberen of ik nog een beetje contact kan krijgen met uh, Italië. Dat doe ik via mijn telefoon, dat weet je. Maar voorlopig is er ook geen beeld. Dus uh, het is allemaal moeilijk bij te houden. Ja, zonder, zonder beeld doe je niks hè. ...in het huidige mediacircus. Nee, dat is wel een beetje raar omdat je radio hebt, hè? Ja, ja, en de mensen kunnen dat niet zien hoe wij hier zitten... ...pultjes zitten te zweten omdat we die beelden niet meer krijgen. Nou ja, goed, het is in ieder geval uh, de moeite waard om die Giro te volgen. De vijftiende etappe, 175 kilometer van Zapada naar Tolmeza... ...en die arme jongens die rijden in de regen. Ja, dat is niet leuk. Dat is absoluut niet leuk. Wat ik wel mooi vind in deze tegel... Deze tijd is dat mensen van overal uh, ons kunnen luisteren. Was het vroeger CFM alleen maar lokaal Zandvoort? Nu log je in op internet, cfm-live.nl. En uh, je bent gewoon in de uitzending, waar dus ook mijn... Uh... Uh, lieve familie in Emmen, die zitten nu ook te luisteren naar ter... deze uitzending. Hallo, ja. Even ouderwetse groetje doen, Wim, Andrea en Bart. Hallo, leuk dat jullie luisteren. Nou, Zo is dat. Zal ja, ik dan ook even gaan... de groeten doen aan al die Amerikanen die zitten te luisteren? Yes, Half yes. America. We hebben maar twee minuten. Hè? Ja, speciaal ja. in New York zitten de mensen altijd naar dit programma te luisteren. Ja. En, en zelfs in Zuid-Afrika weet ik, want daar krijgen we brieven van, van mensen die genieten van onze sportshow. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om, uh, om dat mee te maken. Ja, en ik krijg net een, uh, een reactie vanuit Canada. Daar, is, uh, daar wordt ook mee geluisterd. Moet je nagaan. En dat ja. heeft natuurlijk te maken met het feit dat, uh, dat uh, tegenwoordig op zfn.nl iedereen kan luisteren. Ik zelfs ga je naar het nieuws. Dat komt eraan. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.